Dan gaan we beginnen met het programma. Het graag, ja, we jullie nu klaar hoor? Ja, dan komt hij weer. Ja, de... Ook, daar zijn we weer. Ja. Nou, deze keer zijn we geleden? dus uh, in het. Is dat lang was nou lang geleden, een week. Ja, een week. Een week. Ja. Een week. Ja. Uh, in ieder geval, uh, deze week uh, leek mij leuk om hier in het ware om het naar Het is naar wel op... een drukke, diffieke om te bewegen. Het ja, ja. is een enorme drukte, maar dat is logisch, want iedereen is bezig met inkopen van de Sinterklaas cadeautjes, natuurlijk. En dan leek het mij zo leuk om eens even een gesprek te hebben met de bedrijfsleider ja. van dit waarhuis. We hebben hier afgesproken bij de Warme En Zo hier, dat zijn. De hebben we afgesproken met die ja, man. Wat blijft hij ja, nou? Afgesproken, hier afgesproken. Hier, afgesproken. Waar nou, wat blijft Maar met... Ik zou zeggen, hele goede middag, heer. Ja. Nou, te wachten. Nou, we hebben ja, er even geen tijd. We hebben afgesproken met de bedrijfsleider. Ja, even even, ik. even de opzij, Henk. We hebben even ruimte. We hebben een afspraak hier met de bedrijfsleider. Dus we he hebben nou geen... Ja, ja, maar ben ik. Dat ben ik. Dat ben ik. Ik ben de bedrijfsleider hier van Echt? dit wereld. Oh, ja. ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. Maar dat nemen ze toch nou, niet Het heen, is natuurlijk he? belangrijk dat ja, er iemand, uh, ja, maar dan nemen dat ze dat iemand de leiding heeft. Ja, hier, hè? Enorme drukte hè? verantwoording. Echt? Dus, Echt? Ja, Echt? Die kun je beter Echt? hebben dan een persoon als ik. natuurlijk. Hè? Nou, zouden we wel een paar weten. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Uh, even over de Sinterklaasdruk, want dat komt er voor. Uh, vertel het. Is dat... dat is Harry Nack, dat is Harry Nack, die omroeper. Dus oh, dat is Dat is, dan is de, Harry heer de heer Nack. Nee, ja, die uh, die nee. heb ik weten aan te trekken om hier uh, tijdens de Sinterklaasdrukte de, de omroepberichten te oh, doen. Je oh, ja. Ik Harry heb Nack daar voor een, voor een duidelijke stem ja, voor nodig. Ja, oh, oh, ja, ja, die de mensen aanspreekt. Die aandacht trekt bij de mensen. Ja, ja, de ja de de dan neem je Harry Nack. Dat is Geen andere reden. Oh, ik een mededeling. Even luisteren. Altencie, Ja, dat is geen liefde. Ja, wat zijn er voor De haren. Dit weet ik ook niet. We hebben elkaar getrokken. We nou... Het hele halverdus. Hij is kwijt. Wat een gek gaat het hele Wat gek gaat het hele alfabet. die is voor mij. De haren. Die is voor mij. Die is voor Gelukkig weet het alfabet niet eens uit zo. komt er wel op hoor. Ik het even het even dus een gesprek over de Sinterklaasdruk. Over de Sinterklaasdruk. Drukker dan vorig jaar. Dat is een motorrijder. hebben. Wat weer? Kan zijn. Ik was gebeleven bij de Kakao. Weer al die Ja. Ja. de M in de N, drie Weet hij veel? De en de M zijn uitverkocht. Dat is belangrijk, Niels. Heel erg bedankt. De M en de M zijn uitverkocht. Hulp voor minister Netelenbos. De M en de M zijn uitverkocht. Ja, dan krijg je van, dan de gang chocolade Minister Netelenbos. Minister Netelenbos. Dat mens heet toch geen minister Netelenbos? Nee, dat zeggen ze altijd. Ja, dat zegt daar minister Netelenbos. Maar dat betekent toch. Laat maar gaan. We uh, gaan even uh, wat ik wou vragen. Ja, dus uh, even allereen. over de ervarenheid. Wat? We nou we weer! Op de derde etage. Ja. alle kinderen. Veel lust! Sint-Nicolaas Persoonlijk Land. dat is wel Gaan kijken, dus ja, dat is, we gaan natuurlijk We we er even. We gaan dus ja. op de trap. we gaan even met de roltrap de de We gaan de de hier is het ja, bovenkant, ja. oh, het he, een paleis van Sinterklaas. Van Sinterklaas. Sinterklaas. Ah, een, ja, ja, ja, ja kinderen ja, is wel belangstelling, ja, iedereen. Ja. ja kinderen willen natuurlijk even naar Sinterklaas. Ja. Uh, kunnen wij uh, ook even uh, kijken bij Sinterklaas? Ja, is dat mogelijk? Uh, even, uh, even een blik werpen. Hier dat geluk op zee. Gaas weg hier. Ga eens weg. Ga nog weg. hier. Even zak. Hier Rustig met de kinderen. We moet allemaal weg daar zit Sinterklaas. Daar is Sinterklaas, ja natuurlijk in ja, de zwarte pieten zijn er ook bij je, hè gezellen wat hier zo doen gaan hebben we al die kinderen hè ja ja laat maar even luisteren wat sinterklaas en dan komt net een kindje bij sinterklaas kunnen we even even luisteren wat uh, wat uh, wat ja, is hij zegt ja, even luisteren. graag sinterklaas. weet je hoe we mooi je ik ken, nou, ik ken de stem. Ja, die stem die ken ik. Uh... Maar Sinterklaas? Ja, wat is er? Wat moet je? Dat is toch. Dat, is, hoor, dat lijkt. Uh... Ik, wil een, ik wil een fiets, Sinterklaas. Een fiets? Ja, Sinterklaas, een fiets. Zo, de meter op. Wat, wat denk je wat dat kost? Je denk dat die de Sinterklaas op zacht gerookt gevallen is, wel? Ja, weet je wie die Sinterklaas is? Ja, dat weet Goedemorgen, weetje. Hier is Sinterklaas. mijn Joop. Ja, ja, dat is Ome Oh mijn Joop. Ja, leuk. mijn zit hier als Sinterklaas. mijn oh, We hebben dat speciaal gedaan, omdat we wilden graag als Warenhuis een kindvriendelijke Sinterklaas hebben. Een kindvriendelijke Sinterklaas. Sinterklaas, Sinterklaas. Ja, dan je maar bij één naam uit, natuurlijk. natuurlijk bij Ome Joop. Ja ja, ja, ja. Zou ja, ja, ook de, geen ander weten. De zijn he? gek op hem, hoor. Ja, maar, dat zou. Hij gaat zo leuk met de kinderen. Ja, het is een kindervriend, hè. Daar staat hij ja, op bekend, hè. Sinterklaas. Ja, wat is, er, wat is er, joh? Wat moet je? Ja, wat is het? Ik, ik, ik, wil, ik, wil, ik wil een liedje, liedje voor u zingen. Nee, daar hou ik niet van mee. Zit geschreven, Dat schreeuwen in dat blijven? Ik moet geen liedje hebben. Wegwezen, joh. Zal nee, weg ik het voor u zingen? Nee, wegwezen. Anders krijg je geen reet voor Sinterklaas. Ik wil, ik hou niet van een liedje. Ben je doof of zo? Sinterklaas kapoentje. Nee, dat trutte me Rudniet. Gooi maar in mijn schoentje. 200 keer per dag hoor ik dat pokkellied. Ja, in je Sinterklaasje, nou wegwezen. Ja, bedankt. Nou, we hebben nou wegwezen, dan wil ik het nooit meer horen, dat lied. Weer dat lied. Ja, stop hem in mijn doos hier en de groeten van oma Koos hier. Sinterklaasje, ja, laat het Nou, hoog mijn zo de mieter, nou ben ik het sap met je Sinterklaasje. Hé, hey, uh, ben je dom of zo, Het is hartstikke goed koken. Hoe kan het nou zo goed koken? Zijn Die slaat, kleine, kleine Gieter. Dan gaat hij slaan. Dat zit klaar, ze ja, verschatten. Ja, dat Nog ja, zijn het zes de, tijd voor een prijsvraag. De prijsvraag. Ja, wacht even, is dat geen uh, ja. heel goed idee? Hierboven, op ja. de etage hierboven, de ja. plaat Wat is dat, daar? Daar uh, gaat nu over enkele mo momenten een optreden, exclusief oh. optreden, oh. van de Joekeloerenzen. Oh. Oh. Ja, oh. ja, ja, ja, ja, ja, ja. Die hebben een plaat gemaakt oh. naar aanleiding van het succes van Cabalter Plot. Oh. Oh. Die, ja, die oh. hebben oh. zelf een plaat in het naar een idee van dat gebouw te poppen. Dus leuk even een pop, even een hele grote trap. De hier gewoon even oh, oh, het is een... ja, de roltrap. hoor. Oh, Hoe je dan? Hoe Dat is dan? Hoe er je moet je dan? Hoe moet je dan? Hoe moet je dan? Hoe moet je dan? Hoe moet je I make fear. And Mark, Mark, it's just idea. And I'll be Oh, I I can't. <laughs> oh, Oh, Oh, Oh, I I can't. Oh, I I Oh, I ja, je, je denkt op We gaan zo even mee naar de hakkenbal. We gaan niet We gaan zo je. Mee, Laten We gaan de eerst even op de hoek nemen. We gaan het scheef. even op de hoek nemen. We gaan de We gaan het We gaan zo de hoek dat We gaan de We gaan We gaan op We We krijgen een exclusief optreden van de hoek met het kabouter, toch niet? Maar dan op zijn jucaloos, nu al hier, hè? Dan gaan we het doen, hè? Dan gaan we gaan het, hè? Iedereen op die zijn niet goed die kabouter, vol fishpet, drijven we het beter niet, Of je het zo of niet, vol fishpet? Ik de een houten een zo. Thuis en ik de kachel af. En die zal op olie zo. Ja, dat is dat hè. Dan gaan we nu het kring maken, heerlijk. Kring maken, dan maken we maken de dans, hè. Dan draai draaien je in het rond. Ja! Draai een keer in het rond, grap is lekker aan je tong. Zwaai je arm in de lucht, met de hele diepe zucht. Nee, die top maakt geen kans met de Joekeloren's dans. Ja, dat is het wel. Even terugdraaien weer, even langzaam terug op de plek. En dat houden we nog één keer, hè? Iedereen, goed -ie, hè? iedereen goed opgelegd, dan komt hij hè? Iedereen goed opgelegd, ik heb oud, dat We rijden we een niet, of je het kan ook of niet. Krab is lekker aan je kont, waar je haren in de lucht, met een hele diepe zug, nee die plot, laat geen kans, met de joek verloren, je kere, hele dom, kraf is lekker aan je kont, waar je haren in de lucht, met een hele diepe zug, Nee die plot, mag geen kans, met de joek verloren, Nou. Waar blijft er nou? Waar blijft die zaagmachine? Leg hem nou weer. Ja. Vrijsvrij! Door de omroepinstallatie. Nou, die, die kun je ook weggooien, die installatie. Hoor effe, hoor, even, hoor even. Nou, kom op met die blauwekul van die Vrijsvrij. Wat krijgen we allemaal? Oh ja, de vraag van vorige week? Ja, de vraag van vorige week. Oh ja, de vraag van vorige week. weer weer? natuurlijk, ja. Die weet ik alleen. Het gaat gewoon door allemaal. je denkt, nou, het zal koopavond, het zal wel niet doorgaan. Ja, het gaat gewoon door allemaal. Daar komt hij weer, hoor. Ik wacht even op dikke leo Hé, laten we daar nou niet steeds op wachten. Waar moeten we dan op beetje leo wachten? Oh. Hallo. mij. je Die zit ook op je omroepinstallatie, hoor. Dat is helemaal... Leo. Ja, hallo. Het is niet te verstaan, Leo. verstaan. Leo, het is niet te verstaan. Ik nee, Wat zeg we nou? Ik verstaan. het Wat was de vraag van voor. Ja. je, Ik Ik niet zij uh, ook komen eens kijken en ja. ik in mijn puurtje puurtje... Puut. Oh, ja. dat was de vraag. Nou, en daar heb ik heel leuk van. Ja, dat, dat, dat moet wel hadden. natuurlijk, hè. Dan zullen er mijn klappertjes op ja. binnengekomen zijn. Dat, dat kan dat ik me wel van voorstellen. Ja, ja. Nou, dan komen de klappertjes van vorige week. Oh, Wat dat ik te verstaan. Was ik te verstaan? Ja. Dit hoor nee, natuurlijk ik, niet. Anders doe ik het hier nog ja, even. Nou. nou, dat oh, hoeft dat niet te, ik te begrijpen. Dat is de moeite. Nee, dit ben ik genoeg. Zo, maar, ik ga ja, lekker bestemd ja, ja. vandaag. Ja, nou, zeker ja, lekker. Ik ben helemaal los. Nou, even ja. een ja. ja. ja. geluid is ja. laatst toto los. Open maar eens kijken. Oh, hij van de Kamp. Voordat ik doorspoel. Open maar eens kijken voordat ik doorspoel. Dit Dim, Sluiter uit Kampen. Dim Sluiter uit hoe verzinnen ze toch allemaal weer? Ze zeiden van ja, het is ook ijzersterker. Deze Omgaan, is uh, van uh, rondpuin. De sfeer van deze sfeer. Rondpuin. In Limburg. Ja, ook kom nou om maar eens maar. kijken wat ik in mijn neus vind. Ook oh, <laughs> kom maar eens kijken wat ik wil. Oh, <laughs> oh. Wat ik vind. <laughs> zijn ze toch creatief ja, he? Allemaal. Ja, die, het uh, is een creativiteit en <laughs> een spel. Celia Kawersvlaat uit Celia. Celia. Ja. Ook kom maar eens kijken wat ik onder mijn tablet vind. Nou. Twee ballen in een net en, en, en, en een letter voor een oh. ja, je bed. Ja, Luke Jansen uit Venray. Is Luc Jansen uit Venray. Ja, ook kom maar eens kijken wat ik in mijn schoenen vind. Nou, wat hebben jullie je schoenen gevallen? <laughs> mijn schoenen staan er niet meer, die zijn gejat. Uh. <laughs> Je kunt niemand meer vertrouwen, je kunt niemand meer vertrouwen. Henk -Hen Dekker uit Groningen. Henk Dekker, nou dan oh, weet je het wel. He. Die hebben altijd uh, bekende ja. werk, werken, he. Henk Dekker. Nou, kom maar eens dus, kijken wat nou. ik in mijn vind. ik Joost van Maart uit Utrecht. Even een break or, Even een break. Even, even team. even. Wat moet even Wat is het? Ja, heb ah, uh, ik Even Nou, allemaal weer. Even een, even een rustmomentje. Ja, ja, uh, ja, ja lekker. dat lijkt me ook Joost van Baar. Joost uit, van Maart. Uh, Utrecht. Ja, ik ben er weer klaar voor. Ook okay, oh, kom eens kijken wat nou. ik in mijn donkerblauwe tang was met uh, goudgeld krosleefje, vriend. Uh, ja, uh, <laughs> dat dat nou, is leuk. we even gestopt zijn, net. Dat ja, nou, nou, nou, nou. heel erg leuk. Wie? De winnaar. de winnaar! Oh, daar komt De winnaar, oh. de winnaar. Oh. Ja, Ja, ja. daar komt hij weer, Jawel, Dit is weer Dikke Leo. Was ik, was ik een beetje te verstaan, hè? Nou, nee, natuurlijk was ik bestaan. Was niet te verstaan. Nee. Een hele stuk te intercom. Nee, natuurlijk was het niet te verstaan. Zal ik de vraag nog een keer doen? dit al gehad. Het hoeft niet. Het is al allemaal gelukkig allemaal voorbij. We hebben alles al al antwoorden. Alles is is al voorbij, wat jammer. Alles is al geweest. Dat heb misgelopen. Dat heb ik gemist allemaal. Nou, je hebt niet veel gemist. Nee, nou, kan u van mij nog één keer dat antwoorden doen? Dat ik ze achter elkaar ga. Wat het nou niet doen? Nou, laten we nou gewoon door. We gaan er niet weer. die. Nee, laat we ja, dat doen. Nou, nou, kom op, nou, we zitten, de gang zitten er lekker in. Kom op, ja, we gaan wat gaan we doen. De, de, de winnaar nog ja, de even winnaar, Nou, daar ja, ja, zijn we er vanaf. Even voorlezen dan. Ja. Luttele seconde, we zijn er heen. Uh, wat is de winnaar? Lees voor, die winnaar, wat is de Nou, kom op. Hier ja, zo, ja, de winnaar is geworden. de Teun de Winter. Nee, Wat een duim Oh, ik zie het hier. Henny van Vliet. Nee, wat is het duim? Ook die, oh ja. Gert van Beersen. Gert nee, de van der Laak. Gert van der Laak. Gert van der Laak. Oh, daar, jou, daar zie ik het. de Gert van der Laak. In de Vondelaan 32. Nee, ik weet niet wat hier. Waar we zien. Oh, is die verhuisd? Ja, is die verhuisd. Klein, Oh, omdat ik dacht Vondelaan was. Vondelaan, ja, gelijk weer. Gelijk weer 1. 1. Utrecht, Duiven! Nee, oh, Duiven! Oh, Nou, zie Oh hier natuurlijk. Ja, Duiver. Ja, ja, ja, ik zag dat niet goed. Ik zag dat niet andere beeld. Als de antwoord al was, dan moet je even goed opletten, mee. want ik het is een woordspeling. Woordspeling, <laughs> oh, dan moeten we opletten. Ook kon we, we eens kijken ja. wat ik in mijn bed vind. Ja. Nou. <laughs> Sinterklaas met de mijter op. De mijter op? Nu blijf hem niet met een mijter op. Sinterklaas heeft nog altijd een mijter op. De ja, mijter oh, Die is met de lange ei. Sinterklaas, ja ik zeg zo vaker, je hebt zeker weer de mijter op. Ja, maar een beetje is met de korte ei. Ja. Oh, oh, De Hij de de de de is beschreven, de de de de de de de de Dat moet met een lange ei natuurlijk nee. zijn. Nee. Ja, de mijter. Dat weet, nee. ik, dat weet ik zelf. Leo. Ja, dat weet ik zelf. Lees u het goed? Zal ik het voorlezen? Nee, Leo. Je begrijpt de Sinterklaas met een mijter op. Ja, met de Met De mijter op. Gewoon met de mijter op. Ja, maar hij is een hoofdpolig cabaret, hè. Ja, Je zat er zo een zaal vol hebben, Nou, Dan ben je in spek lopen, natuurlijk, hè. Spek lopen. te Oh, natuurlijk, de vraag van deze week. Ja, komt u weer, Ja, gaan we weer even mee, De vraag van deze week, deze week, deze week. De vraag van deze week, wat is de vraag van deze week? Wat zou die, wat zou die, wat zou die vraag toch zijn? Wat zou die, wat zou die, wat zou die vraag toch zijn? De vraag van deze week, deze week, deze week. De vraag van deze week, wat is de vraag van deze week? Nou, hoor ik heb hem niet, hè, he? dat nieuwe vraag. zal ja, ik hem maar gelijk erdoorheen kunnen halen. een nieuwe vraag van deze week we is: let al allemaal goed op. Ja, Schrijft u nou. even mee. Je mag een gegeven paard nooit. Oh ja, puntje, ja, puntje, ja. puntje. Het sluit ook toch leuk nog aan in deze periode. is heel En met de cadeau ook natuurlijk. Je mag een gegeven paard nooit. Puntje, puntje, puntje. zijn dat, dat dan dan drie, vier, vier pundra, Dat zijn drie puntjes. Dat zijn drie puntjes. Dat, dat, dat is ja, ja, En wat is het aardigheid? Ja, Stuurt u dat dan dik voor elkaar? Pak een beet. Pak moet op. dat erbij, pak een nee, beet? Nee, natuurlijk niet. Ook omdat u het Zom... Dat zeg ik gewoon, dat is heet zo, dat je zegt, ja. pak een beet, want maakt het uit? Uh, ja, apenstaartje of Adje of weet ik het, noemen het niet. Dus dat dan is dan helemaal, het. Helemaal. Ik gewoon, niet voor mekaar, ja. pak een ja. beet, ja. ja. ja. ja. to beet. Nee, er moet geen pak een beet. Dat is continu aan hoor. Natuurlijk, zet er nou geen pak een beet tussen, dat hoeft helemaal beet. Niet voor mekaar, Apenstaartje, trots. Zonder pak een beet. Zet ik de kussen zonder pakken mee? Ja. De ding voor mekaar is ding voor De voor is voor En wil je radio aanstaan? Dat nou, nog het ding is een onroerende. Ja, maar hoor nou. Het is. Het is helemaal niet te verstaan. Het is... Hoor nou, Pep. Pep heeft er even doorheen geroepen. En ja, we zijn nou, gord geholpen, het hele ding. Ja. Uh, we gaan door, want we hebben nog meer te uh, doen. Wat mij nou leuk lijkt, want we hebben nog oh, even oh. heel erg gehoord. Dus wat nou leuk lijkt om even toch dat we zouden. Dat, dat is toch niet waar, hè? Het ja. is toch niet Dick. waar, hè? Het Dick. gaat toch weer door, hè? Dick. Ja. Ik geloof dat mijn mobieltje. Ik geloof dat gaat. mijn mobieltje gaat. Nou, Hallo, hebben we hebben ja. het Oh, boer. Nou, dat Hij is, is binnen. weet ja, je wel. Uh, op de, de bontenbont fietsen. <laughs> oh, hier, hoe is het, vogel? Ja, joh, hij is te gaaf. Gek geworden, weet je, dat heb je meegemaakt uh, voor de. Ja, nou, dat kun je wel zeggen, weet je. Ja, ja. uh, gisteren werd ik aangehouden door de politie. Geluk. Ja, echt waar. Ik was op de bankfiets ja. en ik werd aangehouden door de politie. Ja, nou, die zegt tegen mij, uh, die agent die zegt tegen mij, uh, wij hebben een alcoholcontrole. Zo. Zo. Wil, wil u even meewerken? Ja, ik zei: joh, natuurlijk. Ga ja. maar een jas en zo'n pit. Wat moet ik doen? Ja. Het uh, ja. is nog helemaal ja. aan, uh, ja. ik ja. de bedoeling was slaan. Helaas, misschien is die voor elkaar. Ja, ja, ja, Die staat al trappel op boord. De, de, uh, ja. de grote ja. de de ja. ik er eindelijk eens zeggen ja, maar ja, maar maar haar haar dat ik er niet ben. Ja, maar haar haar hij vlak speciaal. Ja, maar je kan toch zeggen, hij valt net van de trap af. Hij, ja, ja, zeggen, hij, van, hij valt van dak, weet je van zin, maar... ik neem hem even hier. Zeg ja, maar gewoon zeggen, hallo, hallo, komt die, wietse? Hallo. Oh Ai, boerenlul. Dat hoeft niet en iedereen. Fietzing. Ja met wietse. Van de Ja ik geloof het niet. Nee, echt, nee, maar. Maar, joh, echt waar? Echt waar? Nee het jongen. toch mogelijk. Ja, ik eh, ben dit ja, bezig is. met een uh, gedichtje voor een mijn vriendin. een ik ik Voor mijn Sinterklaas cadeautje. Nou wat zei ik hij ja, is zo gaaf geworden. Ik denk ik ga hem even inlijsten En dan lees ik hem even voor aan jou ook. Nou ik ben niet zo geïnteresseerd. Je. Ja, maar ik ben niet. Maar het is een gedicht voor mijn vriendin. Voor mij het zo, want ik Even ik op snel op dan komt dat. Ja, ik hou me vast. Sint heeft heel lang zitten denken. ik. Origineels, zeg Dat hebben we nog nooit gehoord. Wat hij aan jou het is geen keer. Je hebt er niks aan om te dragen. Om oh. te dragen om je nek. Als je het gebruikt, stink je veel minder uit je bek. Oh nou, daar zullen je vrienden blij mee zijn. Ja. Dat was niet, ja. Ja, dat denk ik ook. Ja, dat denk ik zeker. Ja. Nou, bedankt voor het bellen, hè Ja je. ik wat Echt, Ik zie weer goed. Hij goed. Zit eruit. Ik het hè. Het is niet zover. U gaat weer getuige worden van het hoogtepunt van deze uitzending. Wederom zijn ze aangekomen! De 30 seconden van meneer! De broer is toch niet de gaan horen op de gallet? Dat is verschrikkelijke oogrijp! De spraak is om een keer bezig, Hij is net het ramen uitgevlogen! bezig met z'n drama, heb ik, ik heb gewoon gehoord. toch geen gehoord, dat is niet normaal. Hij zegt oh, me wel bezig wel met z'n raam. Oh, oh, uh, ik begrijp stof, niet, Maar uh, Harry Potter krijgt de kippenvel van. Nee, Waarvan? Uh, uh, is dat is toch een, een probleem. Wat, ik is heb, nou, wat zit jij nou weer? Wat van, van, zit jij dan op de mummel in die hoek? Geert de Jonge over het verschil tussen de koekje en de olifant. Eh, is het nou nog niet klaar? Uh, het dat is toch anders het te zitten. Het verschil tussen een koekje en een olifant. Daar zijn we nou al vier weken over bezig. weer ja, Wat is er nou weer voor? Of, uh, anders te het schijnt oh, het. toch anders te de, Hoe kan iemand daar nou mee... Je moet toch wel helemaal niks te doen hebben de hele week als je je daar druk over maakt. Het verschil tussen een koekie en een olifant. Ja. Wie kan dat geen... nou schelen? Het ja. is toch duidelijk een ja. verschil tussen een koekie en een olifant? Ja, je weet toch wel wat er... dat je zegt daar lopen de olifant en daar lopen koekie? Dat haalt toch geen mensen op elkaar? Zal toch niemand zeggen dag koekie tegen een olifant? Ja. Gaat ja, maar door, een cent tijd, een cent zint, wat dit kost, daar heb je geen idee van. Nee, lopix, dat rood gloeiend, over een koekje en een olifant. Nou, wat was er nou in de oplossing deze week? Ja. Wat is het verschil tussen een koekje en een olifant? Ja, een koekje protesteert niet als je hem in de koffie wilt dopen. Een koekje protesteert niet als je hem in de koffie dopen. Ik als je nu op deel hebt. dat is toch zo, is wel, maar... nou, we zijn er weer doorheen. Ik denk, nou, Moet deze week we... komt er niet op. Ik dacht, echt? Nee, nee dat komt op... niet om deze week. Maar ja, hoor, we zijn er weer oh, doorheen. Mag nou, ik ja. het gegeven paard nog hebben? Wat is het gegeven paard? Ook oh, de vraag. Wat is het gegeven paard? Ja, wat is Ja, wat is het gegeven paard? Dat is de, ja, de vraag. Ja, de ja, de je mag een gegeven paard, paard, ja. puntje, puntje, puntje. Ja, ja nooit puntje, puntje. Nee, dat zijn er reeds ook maar weer. Dat moeten we sturen naar Kik voor elkaar. Ja. Avenstap. Pak een been. pak een pak een Nee, dat is echt een weer. Ik heb het op elkaar